In de hamdalilaj wa en wa n'astaghfiruh wa We hebben u door de wa van de schurriën en fala en wa We hebben u door de wa van de Muhammadan abduhu de laj van de laj van de de de de de er wordt vaak beweerd dat de islam een intolerant geloof is. En er wordt gezegd dat moslims anders niet respecteren. En dat wij met niet moslims niet kunnen omgaan. Dit zijn allemaal beweringen die uit de lucht zijn gegrepen. Die nergens op gebaseerd zijn. Want als wij de geschiedenis raadplegen en de boeken van de Sera, van de biografie van de profeet, doornemen, dan valt ons op dat de islam gekenmerkt wordt door een hoge mate van tolerantie. Iets dat niet-moslims ertoe heeft gezet om door de eeuwen heen zich te gaan vestigen in islamitische landen, onder het gezag van moslims. Want zij wisten... Dat wanneer moslims zich zouden houden aan de voorschriften van de islam, dan hadden zij niets te vrezen wat betreft hun veiligheid, wat betreft hun bezittingen, wat betreft hun eer en natuurlijk ook wat betreft hun geloof. Het is niet de bedoeling dat ik... Een aantal mooie woorden ga voordragen met betrekking tot de tolerantie van de islam. Ik zal mij beperken tot het benoemen van een aantal voorbeelden. Waaruit moet blijken dat de islam een tolerant geloof is. Voorbeelden in de vorm van overleveringen. Van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Waarin hij ons laat zien hoe wij met niet moslims moeten omgaan. En laten wij beginnen met een gedenkwaardige gebeurtenis. Namelijk de verovering van Mekka. Fethu Mekka. Toen de profeet vrede zij met hem. Terugkeerde naar zijn vaderland. Na lange tijd te zijn weg geweest. Of nog beter gezegd, na lange tijd te zijn verdreven. Hij werd namelijk weggestuurd. Toen keerde hij terug naar Mekka tezamen met een gigantische leger, onstuitbaar, onverslaanbaar, niemand kon Mohammed op dat moment, sallallahu alayhi wasallam, bestrijden. Niemand kon hem nog stoppen. Korees kon niks anders dan zich onderwerpen aan de wil van Mohammed, sallallahu Toen is hij Mekka binnengetrokken. En is hij bij de Kaaba gaan staan. En iedereen kwam bijeen. En toen zei hij tegen hen... Wat denken jullie dat ik met jullie zal doen? Hij legt de zaak aan hun voor. En zij weten wat voor straf zij verdienen. Want dit zijn de mensen die de profeet hebben bespuugd. Dit zijn de mensen die de profeet hebben geschoffeerd. Dit zijn de mensen die de profeet hebben gewurgd en geslagen. Dit zijn de mensen die de metgezellen van de profeet hebben gefolterd en hebben gedood. Dit zijn de mensen die de profeet uit zijn eigen land hebben verdreven. Dit zijn de mensen die de oom van de profeet, die hem ontzettend dierbaar was, hem ze hebben vermoord. Dus hij zegt tegen hen, wat denken jullie dat ik met jullie zal doen? De zaak is aan jullie. Het is jullie beslissing. Toen zeiden ze namelijk tegen hem, Achon Kerim, webnu Achin Kerim. Oftewel, jij bent een edele broeder. En de zoon van een edele broeder... Je bent niet zoals wij. Jij beschikt over een verheven karakter. Jij bent een man van normen en waarden. Jij bent een man van een perfecte gedragscode. Met andere woorden, ze zijn aan het slijmen. Dat is het. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam. Toen iedereen ervan uitging dat hij deze mensen zou straffen, dat hij een aantal van hen zou doden, wat zei hij? Hij zei namelijk, idhabu fa'antum ut-tulaqa'ah. Oftewel, ga maar. Jullie zijn vrij. Jullie treft geen verwijt. Jullie treft geen blaam. Ik vergeef jullie. Ik neem jullie in genade aan. Allahu Akbar. Na alles wat ze hem hebben aangedaan, kon hij simpelweg, heel makkelijk, vergeven en vergeten, sallallahu alayhi wa sallam. Dat is een kenmerk, een eigenschap van een moslim. Dat wanneer hij bij machte is, om zich te wreken, om wraak te nemen, dat hij vergeeft. En we kennen natuurlijk de versen die in surat Ali Imran staan natuurlijk. Bekend als Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَالْأَرْضُ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ فِي Wallahu yuhibbul Muhsinin. Prachtige versen. Dan praat Allah subhanahu wa taala over paradijzen die klaar zijn gemaakt voor bepaalde mensen. Welke mensen zegt hij dan? Een van de eigenschappen van deze mensen is dat zij hun woede kunnen onderdrukken. En dat zij vergeven. Ook toen niemand minder dan de moordenaar van zijn oom. Wahshi. Hij heeft zijn oom Hamza vermoord tijdens de slag van Uhud. Toen hij bij de profeet kwam en voor hem is gaan zitten. En zijn islam bekend maakte. En hij zei, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, Kon de profeet niks anders dan zijn islam accepteren. En nog vreemder is het feit dat hij met geen woord repte over datgene wat in het verleden zich heeft voorgedaan. Hij zei niet tegen hem, waarom heb jij mijn oom vermoord? Waarom heb jij je zo misdragen? De man is moslim geworden. Dus vergeven is op zijn plaats. Dus zelfs als het gaat om de moordenaar... ...van een familielid van jou. Zo tolerant is de islam. Zo tolerant is de profeet van de islam. En dan komt Esme' bintu Abi Bakrin... ...de zus van Aisha. Maar ze hadden twee verschillende moeders. Zij komt bij de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Ze weet niet... Wat ze moet doen. Want haar moeder is bij haar op bezoek gekomen. En haar moeder is geen moslimma. Ze kwam bij haar op bezoek, klopte bij haar aan. En Esme wist niet wat zij moest doen. Zoals de meeste mensen vandaag de dag denken, als het gaat om een niet moslim, dan moeten wij hem slecht behandelen. Dan mogen wij met hem niet omgaan. Dan moeten wij hem voorafschuwen en haten en slaan en schofferen en noem het maar op. Dus zij is verstandiger dan wij. Wij doen eerst en dan pas gaan we vragen. Zij niet, zij komt eerst vragen. Zij klopte bij de profeet aan. En ze zei tegen hem, mag ik mijn moeder in mijn huis ontvangen? En mag ik haar goed behandelen? Toen zei de profeet, maar natuurlijk dien je haar goed te behandelen. Het is je moeder. En natuurlijk mag je haar in je huis ontvangen. En natuurlijk dien je haar in bepaalde zaken te gehoorzamen. Als het niet in strijd is met de bevelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zelfs als het gaat om niet moslim ouders. Zij dienen nog altijd gerespecteerd te worden. En men dient goed met ze om te gaan. En ook pleegde de profeet sallallahu alayhi wa sallam beste broeders en zusters. In te gaan op de uitnodiging van de niet moslims. Moet je je voorstellen. Als hij werd uitgenodigd door niet moslims, dan ging hij op hun uitnodiging in. En dan staat in de Sahih vermeld dat een Joodse man de profeet heeft uitgenodigd om bij hem te komen eten. Hij is gegaan en hij heeft zijn eten genuttigd en hij heeft bij hem gedronken en hij heeft met hem gezeten en met hem gesproken. En dat gebeurde meerdere malen. De tolerantie van de islam gaat veel verder dan de meeste mensen denken, veel verder. In zoverre dat de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij pleegde zelfs de belofte van de niet moslims na te komen ten tijde van oorlog. Wat denk je daarvan? Ten tijde van oorlog. Dus moet je je voorstellen. Hij strijdt tegen bepaalde mensen. Maar als hij een belofte heeft gegeven dan komt hij die na. En daarom toen Hudayfa al yaman radiyallahu anhu vanuit Mekke naar al medina wilde vertrekken werd haar tegengehouden door Korees. Ze zeiden tegen hem, jij wil naar Medina gaan om te samen met de profeet tegen ons te strijden. Want het was het moment van de slag van Badr. Korees was erop uitgetrokken om de moslims te gaan verdelgen, te gaan vernietigen. Dus ze zeiden tegen hem, jij wil zeker naar Mohammed gaan om met hem te vechten. Toen heeft Houdé van belofte gedaan. Hij zei, ik beloof jullie dat ik niet zij aan zij met de profeet tegen jullie zal strijden. ...en hij mocht vervolgens samen met zijn vader vertrekken. Toen hij in Medina kwam... ...en de profeet reeds was vertrokken... ...naar de slag van Badr... zijn de profeet achterna gegaan ...om hem deze vraag te stellen... ...want hij zat toch wel met een probleem. Hij heeft Moshirikim beloofd... ...om niet zij aan zij... ...met de profeet te strijden. Maar tegelijkertijd... ...hebben de moslims alle hulp en steun nodig. Ze waren circa 300... ...zoals we weten. 310, 313... Zoveel ongeveer. De moesjurikien daar tegenover, die waren veel meer in aantal. Die waren namelijk iets van duizend man sterk. Dus hij zat met een probleem. Dus hij is de profeet gaan vragen. En hij zei tegen hem, ik heb Korees beloofd dat ik niet met jullie tegen hen zal strijden. De profeet heeft niet tegen hem gezegd, dat zijn maar moesjurikien, trek je niks van aan. Die belofte kan je laten vallen. Maar dat telt niet. Weet je wat hij tegen hem zei? Hij zei namelijk tegen hem... Nafi lahum wa Allahu Akbar. Kijk naar de tolerantie van de islam. Zelfs ten tijde van oorlog zegt hij tegen Hudeva... Wij komen hun belofte na. Dit zijn hun tegenstanders. Dit is... Korees staat namelijk voor de vijand... Zij zijn degene die de profeet aan het bevechten zijn. En toch zegt hij tegen hun, van: wij komen hun belofte na en we vragen vervolgens Allah om ons te helpen. We vragen vervolgens Allah om hulp. Kijk naar de grootheid van de islam. Kijk naar de tolerantie van de islam. Zelfs in tijden van de oorlog. De profeet heeft alle steun en hulp nodig. En toch zegt hij tegen Hudeva en zijn vader, in taliqa ila madina. Ga maar naar Medina. Ga maar. Jullie hebben het mouchrikin beloofd om niet mee te vechten. Dus dat gaan jullie ook niet doen. Subhanallah. Kijk naar de tolerantie. En ook een keer lag de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, onder een boom te slapen, te rusten. Ineens dook een man op met een zwaard in zijn hand. En hij begon de profeet te bedreigen. Hij zei tegen hem, Ja, Muhammad, Man yamna'uka minni, Oftewel, o oh Mohammed, wie kan jou nu tegen mij beschermen? Hij wilde de profeet doden. Toen riep de profeet in zijn gezicht, Allah, waarna de man het zwaard liet vallen, uit angst, subhanallah. Allah heeft angst in zijn hart ingeboezemd. Toen pakte de profeet het zwaard. En hij zei tegen hem, En wie biedt jou nu bescherming tegen mij? De rollen zijn nu omgedraaid. In eerste instantie bedreigde de man de profeet met de dood. Nu is het andersom. Nu heeft de profeet het wapen in zijn hand. Hij zegt tegen hem: Wie beschermt jou tegen mij? Toen zei hij tegen hem: Kun khayra agit. Oftewel, wees beter dan ik. Ik had zojuist het zwaard in mijn hand en ik wilde je doden. Maar jij bent beter dan ik. Jij bent Mohammed. Alayhi wa sallam. Mohammed. Die zelfs voor zijn boodschap bekend stond als een eerlijke, betrouwbare persoon. Een man met een verheven karakter. Dus je moet je niet zoals ik gedragen. Dus laat me gaan. En dat heeft de profeet ook gedaan. Hij heeft hem vergeven. En hij heeft hem laten gaan nadat hij hem heeft uitgenodigd naar de islam. Maar de man weigerde. Hij wilde niet moslim worden. En er is geen dwang in het geloof. Maar hij zei wel tegen de profeet, ik beloof je dat ik nood tegen jou zal strijden. En nood aan de kant zal staan van mensen die tegen jou zullen strijden, zei hij tegen. En hij mocht van de profeet gaan. Toen hij eenmaal bij zijn volk kwam, weet je wat hij tegen hun zei? Hij zei, min indi gairinas. Hij zei, ik ben naar jullie gekomen, de beste man achter mij latend. De beste man die ik ooit heb ontmoet en gekend, heb ik zojuist achter mij gelaten. Er is een moslim die dat zegt over de profeet. Waarom? Omdat hij de tolerantie van de profeet vergeven, genade, barmhartigheid heeft meegemaakt. Hij was erop uit om de profeet te vermoorden. Toen de profeet de kans kreeg om hetzelfde bij hem te doen, heeft hij hem vergeven. Subhanallah. Kijk naar de genade van de profeet, naar de tolerantie van de islam islam heeft altijd rekening gehouden met niet-moslims. Waarom? Omdat ook in Mekka niet-moslims aanwezig waren. Ook in Medina waren niet-moslims aanwezig. In Mekka waren zelfs de moslims in de minderheid. En toen de profeet naar Medina verhuisde, het allereerste wat hij deed is een verbond opstellen. Samen met de joden. Wat stond er daarin? Stond er namelijk de moslims hebben hun geloof en de joden hebben hun geloof. Iets waar ze vandaag de dag mee lopen te pronken. Dat hebben wij lang uitgevonden. Allang. Toen de profeet naar Medina verhuisde, had hij het daarover. En sprak hij met de joden. En spraken ze af dat een ieder zijn geloof mocht behouden. En praktiseren en beleiden. Toen de tijd al. En de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij was degene die altijd met een intolerante een houding te maken kreeg. Dus hij was degene die altijd eigenlijk onderdrukt werd. Hij was degene die altijd vervolgd werd. Hij was degene die altijd bespuugd werd. Hij was degene die altijd uitgesloten werd. En het was niet andersom. In zoverre dat op een bepaald moment in Mekka dat het voor hem niet meer mogelijk was om daar te blijven. Dus hij besloot om te vertrekken, dat kon niet meer. In eerste instantie werd hij nog beschermd door zijn oom, Abu Talib. Maar die kwam te overlijden. Dus het werd lastiger voor hem om daar te blijven. Dus hij vertrok naar Ta'if. Om te kijken of hij daar wel geaccepteerd werd. Maar ook daar werd hij niet geaccepteerd. Ook daar werd hij uitgescholden. Ook daar werd hij met stenen naar hem gegooid. En ook daar werd hij weggejaagd. En toen hij onderweg was naar Mekka, subhanallah, kreeg hij zijn kans... Om wraak te nemen van zijn vijanden, van zijn tegenstanders. Van die mensen die de meest verschrikkelijke dingen met hem hebben uitgehaald. Want toen kwam Jibril, a.s.w. En hij zei tegen de profeet, wij hebben weet van datgene wat jouw volk jou heeft aangedaan. En ik heb de koning van de bergen meegenomen. Oftewel een engel die verantwoordelijk is voor de bergen. Hij is bereid om alles te doen wat je hem opdraagt. Hij staat tot jouw dienst, zeg het maar. Toen zei de koning van de bergen, dus de engel die verantwoordelijk is voor de berg, hij zei ja Mohammed, oh Mohammed, als jij mij opdraagt om el-Achsebé, en dat zijn twee bergen nabij Mekka, als je mij opdraagt om el-Achsebé op te tillen en die vervolgens op Mekka te doen neerstorten en die mensen te verdoogen en te vernietigen, dan doe ik het onmiddellijk, zei hij. Zeg het maar, dit is jouw kans. En als de profeet, zoals ze zeggen, intolerant was, of geen rekening hield met de niet-moslims, dan zou hij nu zeggen, ja zeker, doe maar. Dan weet je wat hij zei? Hij zei, nee, dat is niet wat ik wil. Wat ik wens, en waar ik op hoop, is dat er uit hun lendenen mensen voortkomen in de toekomst, die Allah alleen aanbidden en hem geen deelgenoten toekennen. Waar het hem om ging, is namelijk... Het realiseren van tawheed op aarde, daar gaat het om. Hij was niet gekomen om zijn eigen belangen te behartigen, zoals de meeste moslims vandaag de dag doen. Als hij wordt aangevallen, als er iets over hem wordt gezegd, dan is hij gelijk gekwetst. Jij moet jezelf zien als een uitnodiger naar Allah subhanahu wa ta'ala. Je bent in dienst bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dus als jij bezig bent met het doen van da'wah, dan moet je jezelf wegcijferen, jij telt niet. Jij stelt niks voor. Als mensen jou uitschelden, dan moet je niet zoveel van aantrekken. Want wat jij wenst te bereiken, is dat mensen insha'Allah bij jal geleid worden naar het rechte pad. Dat is jouw doelstelling. En kijk maar hier naar de profeet. Hij krijgt de kans om wraak te nemen. Maar dat is niet zijn doelstelling, daar heeft hij niks mee bereikt. Hij wil juist dat uit die mensen, andere mensen voortkomen die Allah alleen zullen aanbidden. Dat is toch ook gebeurd. Abu Jahil bijvoorbeeld, zijn grootste vijand. Wie is uit hem voortgekomen? Ikrima. Een van de grootste moslimstrijders die de islam heeft gekend. Of bijvoorbeeld Walid ibn al-Mughira. Ook een van zijn grootste vijanden. Die hem heeft bevocht in het begin. Bestreden. Wie kwam uit hem voort? Khalid ibn al-Walid. Een man die zijn leven heeft ingezet voor het verspreiden van het da'wa. Dus die dua van de profeet op dat moment is ook uitgekomen. Uit die vijanden zijn weer mensen voortgekomen die de islam hebben grootgemaakt, subhanallah. Dat is de tolerantie van de islam. De tolerantie van de islam is wanneer een Joodse vrouw, de profeet probeerde te vergiftigen. Toen de profeet Gebar veroverde, heeft ze hem uitgenodigd om bij haar te eten. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft gif in zijn eten gestopt. Om hem te doden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala stelde hem daarvan op de hoogte. Wat was het gevolg? Hij vergaf haar. En dan moet haar wel kwalijk, maar hij heeft daar niks daarna aangedaan. Hij heeft haar niet gestraft, hij heeft haar niet gedood. Ook bijvoorbeeld ibn al Assam, de tovenaar. Die de profeet heeft betoverd. En die hem heel veel schade heeft berokkend. Heel veel pijn heeft aangedaan. In zoverre dat de profeet soms het idee had alsof hij gemeenschap bedreef met zijn vrouwen, Terwijl het niet waar was. Zo erg was het op het parlement. En toch, toen Allah subhanahu wa ta'ala de profeet beter maakte, heeft hij Lubayd bin al-Assam ook vergeven. En is hij niet achter hem aangegaan. En hij heeft hij hem niet gestraft, hij heeft hij hem niet gedood, subhanallah. Dat is tolerantie. Een onbegrensde tolerantie. Want deze gemeenschap is gezonden als genade voor de wereld. Dan moeten we dat ook bewerkstelligen, dan moeten we dat ook laten zien. En dat betekent dat wij eigenlijk zeg maar meer geduld moeten tonen tegenover anderen. Als wij worden geschoffeerd, dat betekent niet dat wij gelijk ook de anderen moeten gaan schofferen. Ja, dan zijn we geen haar beter natuurlijk. Wij moeten juist laten zien dat wij die omme zijn. Die door Allah subhanahu wa ta'ala uitgeroepen is tot de beste omme. Ummah. Jullie zijn de beste gemeenschap die oud is voortgebracht. Die de mensheid ooit heeft gezien. En dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Waaruit blijkt dat de islam ontzettend tolerant is. Slechts een aantal voorbeelden. De boeken van Sera staan vol van dit soort voorbeelden. Maar het probleem is dat wij die niet lezen. Er heerst zoveel onwetendheid onder onze eigen mensen. Als wij worden geconfronteerd met Zaken zoals de islam is niet tolerant, de islam respecteert de anderen niet, de islam is gewelddadig. Dan kunnen wij niks terugzeggen. waarom? Want we hebben geen weet van onze geloven, we weten niks. Maar als je dit soort voorbeelden voordraagt en laat zien, en de mensen duidelijk maakt, dan snoer je daarmee ook de monden. Dan kan niemand meer wat zeggen. Maar jammer genoeg, onze kinderen hebben meer weet van andere zaken, wereldse zaken, daar zijn ze ontzettend goed in. Maar over religieuze zaken weten wij niks. Hoe komt dat? Dat is natuurlijk ook enigszins de schuld van de ouders. Want wij voeden onze kinderen op. Dus we moeten die kinderen opvoeden. En laten opgroeien met de sira van de profeet. Alayhi In plaats van bijvoorbeeld voor het slapen gaan dikkie dik voor te lezen. Lees de sira van de profeet voor, de sira van zijn metgezellen. De sira van onze vrome voorgangers. Wat moet je doen? En natuurlijk zijn er mensen die bezig zijn het beeld van de islam te schaden. Zijn er mensen die er alles aan doen om de islam in een kraad daglicht te plaatsen. En dat moeten we ook natuurlijk bestrijden. Hoe? Door middel van twee zaken. Door middel zoals de geleerden zeggen: bil maqali wal Oftewel met woorden en met daden. Met woorden bedoelen wij namelijk Zaken zoals deze. Lezingen. Predicaties. Preken. Lessen. En ook als je iemand op straat tegenkomt... ...die een verkeerd beeld heeft over de islam... ...dat je hem uitlegt... ...wat het ware gezicht is van de islam. En dat je dat op een goede manier doet. Zachtaardige manier. Vriendelijke manier. Dat is één. Maar er is ook een tweede manier. Namelijk middels daden. En dat bedoel ik niet geweld plegen... Want de mensen zullen gelijk denken, oké, okay, we moeten geweld gaan plegen. We moeten mensen in elkaar gaan slaan. Nee, dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel met daden, is dat jij je houdt aan de voorschriften van de islam. En laat zien aan de mensen op straat, hoe een goede moslim dient te zijn. Want we kunnen wel beweren, de islam is goed, goed, goed. Maar als onze kinderen zich constant schuldig maken aan misdrijven. Aan criminele activiteiten. Aan het schofferen van mensen op straat. Uitschelden van mensen op straat. Ja, dat maakt je niemand wijs natuurlijk. Dat wordt niks. Wij moeten onze kinderen leren om zich naar de voorschriften van de Islam te gedragen. Laten zien hoe het daadwerkelijk hoort. En soms is dat de beste manier, de allerbeste manier. Vaak doe je daar alles aan om de mensen te bereiken. Lukt je niet? Maar soms, als jij je gedraagt volgens de voorschriften van de Islam, dan ineens wordt de kans jou in de schoot geworpen. Ineens staat er iemand voor je die vraagt van: hoe zit het met het gebed van jullie? Hoe doe je dat? Of, uh, ik zag jou net niet eten tijdens Ramadan, maar waarom doe je dat eigenlijk? Om welke reden? Maar wat betekent dat, Allah? Wat betekent dat voor jullie? En dan krijg jij je kans om de mensen uit te nodigen naar het geloof. En dat gebeurt middels daden. En middels daden betekent ook dat wij onze kinderen op de juiste wijze opvoeden. Wij moeten minder aandacht geven aan het wereldse leven. Want vele ouders die zijn bezig met werken, werken, werken, werken de hele tijd en vergeten hun kinderen. En als hij eenmaal thuis komt, dan gaat hij weer onmiddellijk naar de koffieshop. Als ik thuis kom, dan ga ik met mijn kinderen zitten. Dan ga ik met ze praten. Dan ga ik eerst vragen van, hoe is het op school geweest? Wat hebben jullie gedaan? Zo hoort eigenlijk een ouder te zijn. Dat je vraagt hoe het met ze gaat. Aandacht geeft aan die kinderen. En dit is goed en dit is niet goed. En dan, als ik s'avonds de kans krijg, dan ga ik weer zitten. En dan gaan we dan wat sera doornemen. En alleen op deze manier... Zullen wij inshallah slagen. Want zoals ze zeggen het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat klopt. Ook binnen de islam. Willen wij onze samenleving verbeteren. Dan moeten wij beginnen met het gezin. Dan moeten een vader en een moeder voor zorgen. Dat zij zichzelf natuurlijk en hun kinderen. Volgens de islamitische voorschriften opvoeden. Want subhanakallahu alaihi wa